Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam is vannacht aangekomen in Libanon. 64 reddingswerkers en honden gaan zoeken naar overleven onder het puin... na de verwoestende explosie in de haven van Beirut. Er vielen zeker 135 doden en 5000 gewonden. Veel mensen worden nog vermist. Het reddingsteam bestaat uit vrijwilligers... die werken bij de brandweer, politie of in de zorg. Er is ook een transporttoestel vanuit Eindhoven naar Libanon gevlogen... met aan boord onder meer betonzagen, microfoons, camera's en water water en voedsel. In Wit-Rusland Wit zijn in aanloop naar de verkiezingen van komende zondag alle campagnebijeenkomsten van de oppositie verboden. Zittend president Lukashenko, die het land met harde hand leidt, hoopt voor de zesde keer te worden gekozen. De afgelopen weken gingen in verschillende steden in Wit-Rusland tienduizenden mensen de straat op... om campagnebijeenkomsten bij te wonen van Svetlana Teghanovskaya. Zij heeft de rol van oppositieleider overgenomen van haar man, een voormalig presidentskandidaat, die sinds mei in de cel zit. Facebook heeft een bericht verwijderd van president Trump over het coronavirus. Volgens Facebook was de boodschap misleidend. Trump had een televisiefragment gedeeld waarin hij zei dat kinderen bijna immuun zijn voor corona. Het is voor het eerst dat Facebook een bericht van Trump over corona verwijderd. Tweede Kamerlid Femke Meeder van Koten stapt uit de Partij voor de Toekomst. De partij die ze onlangs heeft opgericht met oud 50-plus leider Henk Krol. Volgens Van Koten is, is zij buiten de besprekingen gehouden met voormalig bestuurslid van Forum voor Democratie Henk Otte over een fusie. Volgens Van Koten gaan haar, gaan, haar gaan haar principes excuse, niet samen met die van Otte. Het weer nog droog en zonnig en warm, met temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Alleen in het noorden is het met maximaal 29 graden minder heet. Vrijdag wordt het in het hele land tropisch, met temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios, pasamos ganas. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que rezarte antes que se acabe. No me sale de tu trae. Atrajo un pantisito pa' que el de él no diera padre. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Venta que no quiero, pero me tiene que nave. Bailame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito. Ik weet niet hoe a ik ben All the sweet green icing You know I want to be the only one. let me love you till the moon comes Oh, How I'll see you, you know I want to be the only one. Oh, oh love, how I'll see you, let me love you till the moon comes Oh, How I'll see you, you know I want to be the only one. Oh, Here we go. Oh. Zon, zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Life is a mystery. King okay. okay.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 Ik heb een niet op. Mama Dame SO, dame BESO, dame TU, corazon, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Dan, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who the? Exacto. Sí. Sí. Baby, let me undress ya Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mama Sita. Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la la. Ideas me, oh, my God Call me mama Sita. <laughs>